In Arnhem gaat de jaarlijkse Harley-Davidson-dag van zondag niet door. De burgemeester en de politie zijn bang voor ongeregeldheden... en denken dat rivaliserende motoclubs naar de landelijke motordag willen gaan. Jaarlijks trekt de Harley-Davidson-dag 30.000 bezoekers. Alberto Contador blijft de ronde van Italië beheersen. In de 19e etappe met aankomst bergop reed hij in de laatste kilometer naar de koploper Tiralongo. Aan de eindstreep gunde de Spanjaard zijn voormalige ploeggenoten zegen. Steven Kruiswijk blijft het uitstekend doen in de Giro. Hij eindigde vandaag als zesde en schoof in het algemeen klassement op van de dertiende naar de elfde plaats. Contador staat onbedreigd eerste. Morgen is er nog een bergetappe. Zondag is de afsluitende tijdrit van de Giro. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog en opklaringen. Morgen bewolkt en in het noorden enkele buien. Maximum temperatuur ligt dan rond de 19 graden. Ook na morgen plaatselijk een bui, meer zon en iets warmer.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 7 uur. Tijd voor vrijdagavond live. Rechtstreeks vanuit de bar van Hotel Hoogland aan de Westerparkstraat. Het is de vierde vrijdag van de maand alweer en dan heeft Hoogland jazz op het menu. Vandaag gepresenteerd door twee lieden van het jazzteam van CFM: Fred Kroonsberg en Tom Hendricks. Met Roy Haldeman aan de knoppen. Het is een tijdje mode geweest dat klassiek opgeleide violisten een deuntje meespeelden in het jazz. Zo ook de Israëlische violist Itzak Perlman, die geldt als een van de grootste violisten in de tweede helft van de vorige eeuw. In 1994 kroop hij met pianist Oscar Peterson en diens Trio de studio in om het album Side by Side op te nemen. En van dat album is hier de romantische Russische volksong Zwarte Augen ofwel Black Eyes. Is broken It won't ever mend I ain't much Caring just where I will end I must have That man I'm Like an oven that's Crying for heat He treats me Awful each time that We meet It's just unlawful How that boy can cheat, but I must have that man, he's hot as Hades, a lady's not safe in his arms when she's kissed, mm -mm. but I'm afraid that he's cool enough. and maybe I'm the lines, and he's driving me mad, he's only human if he's to be had. Jaren al is Cheryl Bentine de Sopraan in het Amerikaanse vocale jazz quartet Manhattan Transfer. Maar ze vond tijd en ruimte om daarnaast een solo carrière in de jazz te hebben. Ze maakte diverse albums in 2004, eentje met de naam Cheryl Bentine sings Waltz for Debbie. En daarvan hoorden jullie daarnet het bluesachtige I Must Have That Man. begeleid door pianist Kenny Barron en bassist Ray Drummond. Orkestleider Count Basie nodigde zo af en toe beroemde solisten uit om met zijn band opname te maken. En mannen als trompetist Burke Clayton, trombonist Vic Dickinson en tenorspeler Lucky Thompson voldeden daar vol aan. Hier horen we alle drie met Count Basie op de piano in de billet. Embraceable you. Thank <laughs> you. To be rid of you, goodbye, farewell, so long, you fool. The stars knew exactly what you do to me, maybe the moon knew it too. For me All alone Who cares I werd geboren in Rusland uit Joodse ouders, groeide op in Israël waar zij besmet raakte door de jazz. Maar uiteindelijk kwam zij in Canada terecht om te studeren. Maar Sophie Mullman ging uiteindelijk vocale jazz zingen en maakte in 2004 haar eerste solo, solo album. Drie jaar later kwam haar album Make Somebody Happy uit en daarvan hoorden jullie net de song So Long You Fool. In 1956 gaf het Modern Jazz Quartet het album Django uit, maar door op een van de beste composities van de pianist van het kwartet John Lewis. Dat nummer heet ook Django en is een jazzstandard van de eerste orde geworden. Ik vond van Django een prachtige opname van het trio van de Nederlandse zigeuner jazzgitarist Jimmy Rosenberg. Django met een langzaam intro en een mooie versnelling. In december 2009 trad zangeres Sherma Rouse zeer succesvol op in Gebouwde Krocht voor jazz in Zandvoort. Vanavond was zij in Hoogland te horen als soliste in het programma Radio 6 on Stage met het nummer Gotta Be My Girl, uitgezonden vanuit Club Panama in Amsterdam. Elke vrijdag presenteren jonge en oudere jazzmuzici zich daar om hun eigen muziek te spelen en daarna vaak samen te jammen. Dat deed ook de al gearriveerde Nederlandse trompetist Loet van der Lee met de huisband The Obsessions. Loet van der Lee met de bekende soul song Papa was a Rolling Stone. Loverman Super Supersex, de tribute band voor Charlie Parker In 1972 opgericht en bestaande uit twee alt-saxofoons Twee tenorsaksen en een baritonsax. En het ensemble wordt vaak uitgebreid met een trompet of trombone In dit geval dus een trompet Terug naar één saxofoon, een alt-sax Bespeeld door Benny Carter Een luisterrijke uitvoering van Angel Eyes Thank you. Nocturne die zich bevindt op het in januari jongstleden uitgekomen album Arabesque van de Deense jazzzangeres Cecily Norby. Geen zang in dit prachtige nummer, maar gewoon een toegift van haar uitstekende band. Maar natuurlijk gaan we ook luisteren naar het sensuele geluid van Cecily Norby zelf in I Will Say Goodbye. And I will walk away I will walk home I will not look back For I turn to stone More than just farewell More than say goodbye, want mijn uurtje jazz in vrijdagavond live is vol. Het stokje wordt na nieuws en reclame overgenomen door Fred Kroosberg. Een fijn weekend en geniet tot aan de klok van Miles Davis in Bye Bye Blackbird.